Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In de Amerikaanse staat Milwaukee bereiden ze zich voor op een campagnemoment van Donald Trump. Daar is een grote republikeinse bijeenkomst, waar hij officieel wordt benoemd als hun presidentskandidaat. Een spannend moment, vlak na de moordaanslag op Trump. Nu hoort onze correspondent Rudy Bauma. Donald Trump had zijn aanwezigheid hier op de partijconventie in Milwaukee eigenlijk twee dagen uitgesteld vanwege de aanslag. Maar heeft die plannen terugveranderd en is inmiddels toch al in de stad om vandaag achter de pressants te geven. Hij wil, zo schrijft hij op Truth Social, de schutter niet zijn plannen laten beïnvloeden. En reken maar dat hij hier als een held zal worden onthaald. De moordaanslag zorgt voor drukte bij shirthandelaren. Mensen kopen massaal merchandise met een foto van Trump en teksten als bulletproof of legends never die. Een man die werd opgepakt naar de vondst van twee koffers met lichaamsdelen... wordt verdacht van moord. Zaterdagochtend liet hij twee koffers achter op een brug in Bristol in Engeland. En daar bleken lichaamsdelen in te zitten van twee mannen van 62 en 71. Ondanks dat de mannen een relatie met elkaar hadden, zegt de politie dat het niet gaat om anti-homo-geweld. Groot feest voor voetbalfans uit twee landen. Spanje werd Europees kampioen na de 2-1 winst op Engeland. Maar ook voor de Argentijnse fans is het feest. Argentinië versloeg Colombia in de Copa America finale. Een soort EK voor Zuid-Amerika. De wedstrijd eindigde daar veel later dan de bedoeling was, omdat Colombiaanse fans zonder kaartje probeerden het stadion binnen te komen. En deze artiest houdt misschien een nare smaak over aan een festival in Roemenië. Ja, Wiskel Liva is dit natuurlijk en die wordt aangeklaagd voor illegaal drugsbezit. Omdat hij tijdens een optreden een joint opstak op het podium. In Roemenië kun je maximaal 10 jaar cel krijgen als je wiet op zak hebt.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 Dat kondig ik ja? ja precies. Ja, ja, dat is maar dat horen de luisteraars nu al dat ik ga ja. afkondigen. Jij gaat nu af. Ga <laughs> Welkom bij <de> Tweede Uur! <laughs> Rainbow Radio Gaat lekker? Ja, het gaat lekker inderdaad. Met een heel keuze struikelden we het, uh, het Tweede Uur in. Ja. Um, uh, maar dit was uh, Erasure met uh, A Little Respect. En ja. daar gaat het natuurlijk ook allemaal over. Uh, tijdens de Pride Maand, maar ook gedurende het hele jaar. Welkom ja, in de Tweede Dan Uur. Ben... Ja, ja, ons hele leven het liefst zelfs. Ons hele leven ja, en, ja. en niet alleen voor de regenbouwcommunity, nee, gewoon voor iedereen. Gewoon, iedereen, ja, Oké, okay. ja. show dus. a little respect. <laughs> Precies. Nou maar, uh, uh, ja, dan gaan we naar het volgende interview. En uh, dat is uh, met Els Schoonbergen. En uh, Els, uh, met heel veel respect, want jij doet heel veel. Uh, maar je bent ook ambassadeur van Pride at the Beach. Ja, dus... Hè? En in die hoedanigheid, en we gaan ook nog even stiekem een beetje over het tweede, wat je nog meer doet. Maar in ieder geval laten we beginnen met natuurlijk, wie ben jij, wat doe je en hoe ben je verbonden aan de regenboog Community? Ja, nou, ik ben uh, Els Schoonwerger, dus 66 jaar. Ik woon en werk in Haarlem. Ehm... Um, ik werk in de zorg, in de huisartsenzorg. Uh, en over nou ja, twee maanden wou ik zeggen, maar het volgende maand al ga ik met pensioen. Oh joh. Dus uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik hoef me niet te vervelen, want er komen alle leuke dingen op mijn pad. Dus dat is wel, uh, wel heel erg leuk. En uh, allemaal hier in de regio, want ik ben graag in deze regio. Ik ben graag in Haarlem, ik ben ook heel graag in Zandvoort. En uh, ik heb een zoon van 36. Uh, nou, en verder, ja... Uh, yeah. Dat is het. Dat is het eigenlijk ja. Uh, ja. En, en, en je verbinding met... Ik ben van de L van de HABTI. Jij bent de L. Ik ben van de L. Heel goed. Um, <laughs> ja, ik ben verbonden met, met Zandvoort. Uh, dat is ik heb er even aan teruggedacht. De borrel die jij ging organiseren op een gegeven moment, Regenboogborrel, waar ik nu toe ging. Uh, vanaf het eerste uur ben ik, of van de eerste keer ben ik eigenlijk geweest. Ja, dat klopt. Om uh, het initiatief te ondersteunen, omdat er in die periode eigenlijk weinig te doen was voor ons. Dus samen met Fred, eigenlijk, en uh, zijn we eigenlijk wel de diehards uh, van, uh, van de club geworden, Absoluut. denk ik. Ja. ja, vaste kern. Ja, ja zeker. En uh, dus ja, zo heb ik jou leren kennen. Ja. En ook en, mensen uit Haarlem meegenomen. En mensen uit Haarlem ja, meegenomen. Ja. En um, nou ja, ook het Hoofddorp. En, uh, Heemstede. Heemsteden. Ja. ja. Dus dat is ja. wel heel erg leuk. Dus we hebben eigenlijk wel een vaste club die nu elke maand komt. Zeker, ja. ja. Dus die, uh, die borrel is een heel, heel groot succes. Nou ja, en via zo'n uh, groep leer dan wel andere mensen kennen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik een mail van jou op 1 of 2 januari. En toen dacht ik, oh wat een leuk begin van het nieuwe jaar. Uh, een heel verhaal over ambassadeur en ik was eigenlijk wel een beetje verbaasd. Ik denk, ja, ik woon in Haarlem en niet in Zandvoort, dus uh, ja, klopt dat allemaal wel. Maar goed, dat klopt. Dus uh, ik ben eigenlijk met heel veel enthousiasme mee begonnen en ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. Uh, ik vind vooral het promoten heel erg leuk, uh, naar andere prijts gaan hier in de omgeving, maar ja, ik ben ook naar Groningen geweest en misschien ga ik volgende week ook wel naar Leeuwarden kijken want ik heb altijd bij me. en uh, nou ja ik heb altijd leuke gesprekken met mensen dus uh, yeah. ja en uh, nou ja ik, ik doe ook in Haarlem waar ik bij, met de rol salon verbonden ben yeah. dus daar promoot ik Zandvoort ook dus, ja. En waarom vind je dat zo belangrijk om te promoten? Om, uh, waarom vind je het zo belangrijk dat we de pride hebben? En dat we de prides überhaupt hebben? Nou, omdat we er zijn, er mogen zijn... en er nog heel veel agressie en geweld is. Ook in Harlem, recent nog... dat iemand in de Koningsstraat in elkaar gemept wordt... Mm. door een stel mensen. Dus dan denk ik, ja, zolang dat niet gewoon is... dat er uh, mensen zijn die... Uh, die ja, willen zijn, wie ze zijn en geaccepteerd willen worden en met respect behandeld willen worden. Hè? Dus uh, niet om hoe je eruit ziet, maar gewoon dat je bent wie je bent. Ja, zullen we nog heel veel aandacht aan moeten besteden en niet op onze lauwere rusten, want uh, ja, er is nog een hoop te doen. Er is een hoop verbeterd, maar er is ook nog een hoop te doen. Ja. En, en kan jij iets vertellen over de Pride dan als promotie van de Pride at the Beach 2024? Ja, uh, ik heb er heel veel zin in. Uh, 28 juli um, starten we op zondag met uh, dienst in de kerk. En, uh, daarna kan je aansluiten bij uh, de brunch. Ja. Uh, en om drie uur het uh, concert van, uh, met uh, onder andere Wendy Moore. Waar we natuurlijk ja. allemaal naartoe gaan. Het wordt een hele drukke dag voor uh, Anja <laughs> en mij. want uh, Om uh, uh, zes, uur? zes uur begint het vrouwenfeest uh, ja. bij Strandpaviljoen Ons. Met twee superleuke DJ's en een surprise act. Dus ik zou zeggen, ladies, kom allemaal naar Zandvoort, naar ons feest. Want het belooft weer een hele leuke avond te worden. En we hebben mooi weer besteld. En dan is het aan het strand toch altijd wel een bijzondere sfeer. Ik vind het ja, elke ja. keer toch wel heel erg leuk. En ik ben degene die Anja ondersteunt uh, bij het feest. Ja, ja. En daar zou ik het, het leuk om te Jij doen. Jij mag de kaartjes ja. controleren en zo, hè? <laughs> ik zie precies wie er binnenkomen. Ja, ja. Een eer, wat een eer. Ja, ja, ja dat ja, is ja. Eer, eer hoor. Dat nou, mag, ja, mag, mag niet iedereen. Dat mag niet iedereen. Ja, nee, maar de, de, de, dat is inderdaad heel leuk. En dan op maandag hebben we natuurlijk uh, ja, de parade. Ja, beginnen we, nou, beginnen we ja. met, uh, met jullie. Ja, ja, ja. Van 12 tot ja, 2. Laatste de, uitzending met, uh, met Ronald en Anja. Dus uh, de moeite waard om te luisteren uh, vanaf het Raadhuisplein. Uh, ja, Raadhuis ook dat mag ook. Hè? Ja, het Ja, stationsplein ja. Ja. Okay. Uh, nou ja, om één uur begint ook het feest, hè, tot uh, drie op Stationsplein. Ja. En uh, we hebben de markt van twee tot acht bij... Nee, van twee tot zes. Twee tot zes, oh Ja, Toch? Tot zes, ja. ja bij, de, bij de Kleine Krocht. Het <laughs> zou heel, heel, heel, heel lang worden. Dat, uh, <laughs> maar om zes uur, uh, of tenminste, we hebben uh, nou ja, natuurlijk op Stationsplein het feest... en dan om drie uur de parade. En uh, om vier uur het uh, grote feest hier uh, in het dorp, ja. op het plein... Dus met weer allemaal hele leuke artiesten dus, uh, en mooi weer. Dus kom allemaal gezellig. gezellig. Ja, zo so is dat. Uh, het is eigenlijk yeah. altijd gezellig. Dus uh, yeah. kom lekker met bus 80 of met de trein. En, en uh, wordt nou, het heel gezellig. Dan yeah. gaan we er een leuk feest van maken yeah. met z'n allen. Ja, yeah. en je bent ook verbonden aan Pride Harlem Wil je luisteraars wat daarover vertellen? Ja, ik ben door uh, Roy Roy van, uh, de voorzitter ja. van Pride at the Beach, uh, in januari of eigenlijk vorig jaar al gevraagd om uh, voor Pride Haarlem wat te gaan betekenen. De eerste Pride van Haarlem, die er gaat komen op 14 september. Um, we staan achter de schermen heel hard aan het werk. Het is altijd moeilijk om iets op te zetten. En, uh, maar goed, het uh, gaat goed komen. Dus, uh, Wanneer is de Pride in Haarlem? Nou, de prijs is 14 september. Dat is op een zaterdag de, de, de, het, het grote feest, zeg maar. En we werken samen met Queer Haarlem. Uh, dat is uh, van 5 tot 15 september. Dus in die periode zijn we gecombineerd met ons beide organisaties. Het thema Together is voor ons wel heel erg uh, toepasbaar. Omdat we als twee organisaties heel mooi samenwerken. En de agendas op elkaar afstemmen, zodat iedereen een uh, leuk uh, programma uh, kan hebben en naartoe kan gaan waar hij wil. Hè? Dus dat je niet uh, tien dingen op één dag hebt, maar dat het verspreid is. Dus uh, ja, daar ben ik wel heel trots op, die samenwerking. En uh, ja, dat is uh, heel uh, spannend eigenlijk wel. Ik ben secretaris en ja. Um, ja, we gaan het zien. Ik ga ervoor. Ja, het is nog niet, uh, je, je hebt nog geen scoop zeg maar, van wat er gaat gebeuren, wat er precies uh, uh, een tipje van de sluier... van wat het programma wordt? Nou, één ding wat ik heel erg leuk vind... dat is uh, dat we... Um, Hartjesdag uh, terugkrijgen in Haarlem. Hartjesdag is van, uh, vanuit uh, geschiedenis... Uh, ooit begonnen... ontstaan in uh, Haarlem. Nu wordt het voornamelijk in Amsterdam gevierd... maar we gaan het ook weer in Haarlem vieren. En dat is op 14 september. Dus uh, zeker oh, de moeite waard om te komen. Ja. Ja, ja. We zijn bezig ja. met een website... Uh, dus uh, ja, zo gauw die klaar is, dan uh, gaan we verder met promoten. Leuk, hartstikke uh, hou het in de gaten. Ja. En uh, als iemand wat wil weten, dan uh, mogen ze mij altijd op aanspreken. Is er nog iets wat jij verder wil toevoegen aan het interview? Um, nou, net als uh, uh, Pruiter de Beach hebben we in Haarlem ook ambassadeurs. En ik ben eigenlijk, of wij zijn nog wel op zoek naar een uh, jongere ambassadeur... tussen de 18 en 25 jaar. Dus, uh, en dan willen we er elk jaar iemand anders uh, laten doen. Dus, uh, bij deze uh, bij oproep deze dan? Bij deze En dan uh, kan je een mailtje sturen naar pridehaarlem.gmail.com. En uh, dat is een e die ik beheer. En dan uh, neem ik contact met je op. Heel goed. Dus, uh, dus ben je tussen de 18 en de 25 jaar... En je wil graag ambassadeur zijn voor Pride Haarlem? Meld je dan, stuur een mail naar pride@harlem.gmail.com. Nee, pride pride Haarlem. Haarlem Gmail.com. En dus. nog één ding wat ik wil zeggen, want 5 september gaat er een uh, uniek uh, um, uh, gebeurtenis zijn, omdat we het regenbooghuis gaan openen en sparen. Um, ja, en dat is dan een plek voor ons allemaal, voor jullie, uh, voor de jongeren, voor de ouderen. En uh, ja, ik ben, daar, daar ga ik ook vrijwilligerswerk doen. Leuk. En uh, ja, dat, dat wordt wel een unieke plaats, een uh, plek, bij, om bijeen te komen voor de hele regio. Uh, want iedereen is daar welkom, transgender. Ja, iedereen. Dus uh, daar ben ik heel erg trots op, dat we dat uh, hier in de regio uh, hebben. Ja, ja, heel goed. Mooi. Ja. Ja. Heel goed. Om te horen, de 5 september gaat het Regenbooghuis open in Haarlem. En dat is aan de Spanje nummer 78, als ik me niet Klop. vergis. Klopt, ja. Ja. ja. Heel goed. Nou, uh, en dan uh, het laatste, Ja, had Ja. Wat, Wat was, was jouw zoeknummer? Dat is uh, I Heard It to the Crapevine van uh, Marvin Gaye. Ja. We gaan lekker luisteren. Zo is dat.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 We were two broken parts from the same old junkyard bad Battered and bruised and we tried so goddamn hard met Out of Light um, ja, ja of, nee oude of Fight natuurlijk ah. Oude of Fight Out ja. of Light ja, ja het licht gaat uit ja dat is ook wel weer zo <laughs> nou ja, daar we of... gaat dat nummer over ja, dat is, ja, dat ja. is wel oude of Fight Out of Light ja fight, ja, ja, ja. Ja. Ja. Um, ja ja actualiteiten actualiteiten ja, ja. Uh, nou ja in ieder geval kijk uh, Els is er geweest dus die gaat uh, die is uh, gezellig in de studio voor ons laatste uh, programma en um, Els is hier in Groningen geweest. En uh, zij was een van de 25.000 bezoekers die in Groningen waren met Roze Zaterdag. Zeker. Ik was die ene, was die ene ja. Die, die ene Roze. Ja, is, uh, <laughs> die helemaal in het Roze was. Nou, het was echt heel ja. gezellig. Ja, vanaf ja. de Osselmarkt en dan helemaal door de stad heen. Echt voor, voor, voor mijn idee waren er veel meer mensen, maar ja, het was echt uh, goed georganiseerd en uh, heel gezellig. Ja, ja. echt uh, leuk publiek. En uh, ja, echt supergezellig. En de muziek ook. En opeens stond onaangekondigd, want ik heb nergens zien staan, stond Im Marina daar met de Groningse accent nog even en zingen. En het uh, hele plein liep gelijk helemaal vol. Dus dan zit de sfeer er goed in. Ja. Nou, het was echt uh, Willeck Alberti was er nog. Ja, dus dit hele plein uh, was vol volop uh, ja, aan het meegenieten en meezingen... Met, uh, en uh, foto's en filmpjes maken met uh, Pruid Groningen. Dus uh, ja, dat is ja. Erg, erg gezellig. Leuk. Ja. De oudste, oudste pride viering van Nederland, hè, de Roerste Zaterdag. O, ja. begonnen in 1974, geloof ik. Ja, uh, ja. ja zoiets. zou zomaar kunnen, ja. Ja, precies. Naar aanleiding van de Stoomboot. Ja, precies, ja. ja, precies. Uh, ja dus ja, zo lang. Ja, ja, ja dat is echt ja. wel uh, een tijd. Dus, uh, maar je hebt genoten, begrijp ik? Ja, ik uh, ben met de trein geweest. Dus uh, op de terugweg kon ik weer even bijkomen. Maar nee, nee het, was, uh, het was gewoon superleuk. Echt uh, goed georganiseerd allemaal. En uh, ja, echt leuke stad ook. Ik vond het er erg schoon ook. En gaat niks boven Groningen. Nou, nee. Nee. Nou, ik ga Eigen... zeker <laughs> nog een keer terug. Ja, zeker weten. Ja, bezig, zeker, ja. ja. <laughs> mooi. Ja. En had jij nog actualiteiten? Ja, ja uh, we hadden het uh, al eerder over uh, zeg maar, uh, dat uh, op uh, Bonaire zeg, de Tweede Pride werd uh, georganiseerd. Ja. Uh, Curaçao doet dat al elf jaar. Op Aruba zijn ze toch nog een beetje zoekende, om het zo maar te zeggen. Want het Arubaanse parlement heeft gestemd over een wetsvoorstel... om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht. Begin mei was dat uh, zeg, de eerste keer, maar dat moet altijd twee keer gedaan worden... En helaas, beide keren eindigden de stemmingen in 10-10... wat dan automatisch betekent dat het parlement de wet officieel heeft verworpen. Het ja. verwerpen van de wet gebeurt uh, op Aruba... als er bij stemming voor een wetvoorstel twee keer achter elkaar geen meerderheid is. En beide keren onthield statenlid voor regeringspartij MEP, Celini Trump-Lee... zich van de stemming omdat ze het moeilijk vinden om een keuze te maken. Jammer, had ze een knoop doorgehakt, dan hadden we een uitsluitsel gehad... Ja. Uh, de Hoge Raad in Nederland doet binnenkort ook een uitspraak over het openstellen van het huwelijk op Aruba en Curaçao. Want in beide landen is dat volgens de wet nu niet mogelijk. Maar ja, in eerste instantie, uh, het is nog steeds het Koninkrijk der Nederlanden, hoe je daar en wat je daar ook van vindt of over mag denken. In de eerste aanleg en een hoger beroep is al bepaald dat de eilanden hun wet moeten aanpassen. Beide regeringen zijn hier tegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Maar goed, binnenkort komt er dus een uitspraak. En dan uh, ja, uh, is het waarschijnlijk misschien wel zo dat ook daar het openstemmen van natuurlijk gaat plaatsvinden. Ja. En, en wat er vooral speelt op die eilanden is dat het geloof heel, heel erg... Uh, ja, met name uh, de uh, gemeente, is, gemeente is, is, daar is, heel, uh, is daar heel uh, erg, dief, uh, erg, ja. erg tegen. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja, ja. Het, ja. Het, het, het hangt op de eilanden ook letterlijk in figuurlijk 50-50 procent. Ja, dat blijkt. Ja, ja. ja. ja. Nou, dat blijft. Ja. Ja. Ja, ik, ik dacht dat ik deze actualiteit zou doen. Dus ik, ik weet even niet welke we nog anders uh, deden. Maar <laughs> ik heb wel nog iets anders wat misschien ook nog leuk is om te noemen. Dat op, uh, op woensdagavond 24 juli in de Zandvoortsbioscoop Bioscoop... De, de film, de documentaire uh, Uit het Leven wordt uh, vertoond. Uh, niet zomaar iets. Een, een prijswinnend, uh, uh, prijswinnende film van de uh, maker Tim Dekkers en bedenker Henk Burger... Uh, iedereen is uh, welkom om uh, op deze avond te komen vanaf 7 uur. Een kaartje kan je kopen voor 15 euro via de kanalen van Pride at the Beach. Uh, het is een documentaire dat gaat over de, um, uh, een zwaar onderwerp, namelijk de zelfdoning uh, binnen de LBTI community. die uh, een veelvoud van het aantal is onder de hetero gemeenschap. Uh, en dus ook vaak een onderwerp waar niet veel over wordt gepraat, maar toch. Ja, wat mensen wel uh, meemaken. Uh, de documentaire wordt vertoond die avond. En daarnaast is er ook nog ruimte voor nagesprek. Samen met bedenker dus Henk Burger en een hoofdpersoon, Chris Veen. Die ook in de documentaire te zien is naast twee andere personen. Uh, dus ik dacht ik vul hem even zo in. Want uh, Heel goed. het is ook nog mooi om te noemen. Uh, en ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen op afkomen. Want het is een uh, belangrijk onderwerp om uh, eigenlijk Pride een beetje half mee af te trappen. Uh, en net zo in die week voorafgaand aan het weekend uh, voor de serieuze nood en alles. Ja, Goed ja, dat je hem noemt inderdaad, want ja. uh, er is ook iets uh, typisch aan de hand. Zeg maar de, de documentaire wint prijs naar prijs, ja. internationaal. Uh, frappant genoeg niet op LHBTI-festivals. Uh, maar juist op festivals die zich algemeen documentaires en dergelijke zijn. En daar ja. zit toch wel een dingetje, wat, dat het, het, het thema is zo gevoelig dat we het er eigenlijk bijna liever niet over willen hebben. En dat ja. echt een taboe is. Maar dat taboe, ja. dat gaan wij dus inderdaad zeg maar, hier uh, mm -hmm. bespreken. Ja. Ja. Straks meer bij uh, de agenda. Onder andere uh, de opening van de Roorse kunstlijn natuurlijk. Uiteraard. Dat is ook een deel ja, van gebeurd. de afgelopen, ja. afgelopen 4 juli. Maar uh, we gaan eerst even luisteren naar... Jelmers journaal in kleur... Ja, dit, uh, ik uh, heb even geen uh, koptelefoon of geen geluiden doorheen. Dus uh, ik begin met praten. Um, Jouw maatschinaal en kleur. Bijna de laatste misschien. Misschien als we het volgend jaar uh, of volgend jaar, uh, volgende maand nog gaan doen tijdens Pride. Dat weet ik nog even niet. Uh, over Pride gesproken. Pride betekent trots. Dat is de letterlijke vertaling. En wat, uh, wat zou Pride voor jou betekenen? Dat is een... Vrij algemene vraag die je regelmatig krijgt, als onderdeel van de regenbooggemeenschap. Uh, Pride, ja, wat is dat? Is dat een maand? Is dat een dag? Is dat het hele jaar? Is dat omdat je dan bepaalde mensen ziet, is dat uh, op een boot staan in Amsterdam, is dat in Zandvoort langs het strand, in een parade lopen, is dat op een roze zaterdag in Groningen door de stad? Is dat gewoon thuis? een regenboogvlag uithangen, is dat met de mensen van wie je houdt... is dat nieuwe mensen leren kennen of, of heel iets anders... is dat misschien gewoon een gevoel, is pride een gevoel, een diepe betekenis? is dat misschien het antwoord op die moeilijke vraag... en zou je geen antwoord kunnen geven op de vraag wat pride voor jou betekent... misschien zou je die vraag eens moeten omdraaien... een andere invulling moeten geven... Niet wat betekent pride voor jou, maar wat betekent trots. Is trots slechts een gevoel dat je heel erg zelf voelt, dat alleen voor jou is dat je niet kan uitleggen, is dat een gevoel wat je niet onder woorden kan brengen? Of is dat juist een gevoel wat je zo erg uit, waardoor je in alle kleuren uh, zichtbaar bent en voor iedereen duidelijk is dat je vrolijk bent? Is trots vrolijkheid of is trots... Toch ook nog iets anders is trots een combinatie van verdriet, van een moeilijke periode, um, van prestatie, van druk, van um, stress, van negatieve gedachten. Is trots een resultaat van een uitkomst, een eindelijk ben je hier, ik ben trots dat ik hier ben, ik ben trots dat ik hier sta, dat... Dat we hier mogen zijn, dat ik hier hand in hand over straat mag lopen, is dat trots? Is dat een gevoel voor jezelf of is dat een universeel iets? Voelt iedereen trots hetzelfde als allemaal? Andere mensen trots gunnen, misschien zou je daarmee beginnen. Is trots het gunnen van de ander een mooi leven, een, ook een mooie liefde? Een met elkaar hand in hand over straat kunnen lopen waar je wil, ook in de Koningsstraat in Haarlem. Ook voor je eigen voordeur. Is trots je veilig voelen? Of is trots gewoon de liefde uiten en dat aan iedereen laten zien? Is dat feesten tot in de late uurtjes? Is dat met een fijne groep mensen, klein of groot, samenkomen? Tijdens Pride of waar dan ook in het jaar. Uh, en denken van ja, hier voel ik mij prettig bij. Is trots juist het opzoeken van andere mensen? Of ja, wat is trots? Misschien is die vraag wel eens goed om over na te denken. En is daar Pride voor bedoeld? Om na te denken over de vraag... Wat is trots voor mij? En wat is trots voor degene van wie ik hou? Dankjewel. Dat is een mooie commenteer, Jan. Met uh, natuurlijk eerste afsluiting. Jelmers, Chornal, sure in kleur. Gaan meteen naar muziek doen. Give me the courage to say all the shit on me, yeah. Give me a song to rock your body, a lucid dream, yeah. I don't know how I'm gonna tell you what you really need, yeah. Give me that honey, honey, love, you've got the recipe. You know, I see love in every space. I see sex in every city, every town. I wonder what it's two could make, 'cause I feel so good around you. Can you imagine what we get up to? Yeah, something different about tonight. I could speak, or just let my body explain. I'm getting close to satisfied, and I learned so much about you. Don't need your name, that's something We'll get to yeah. it. Working getting overdrive Don't get how late. late Let's go all the time Mantra Eternally in my mind in my mind Give me that courage To say all the shit I mean yeah. Give me a song To rock your body A lucid dream yeah. I don't know how Dat was uh, nog een favorietje van jou, uh, Jelmer. Ja. ja, zeker. Hij wordt maar ja. verwend. Ja. Ja. Ja. Uh, <laughs> en ook de film natuurlijk, waar het uitkomt, The Greatest Showman. Ja. Um, over Pride gesproken trouwens. Er staat een hele mooie videoclip op YouTube uh, uit 2018. Als je intypt This Is Me en dan iets met Pride of zo, dan kom je er wel. En, uh, het geeft een heel mooi overzicht van, een, uh, van allemaal Pride dingen. En het begint met een nieuw stukje uit Amerika. En, uh, nou, is, je moet het gaan kijken, want met dit nummer erachter... Snap je nog meer wat het betekent en waar het voor staat. Dus uh, ja, het is, uh, staat ook uh, bij lijflied van Suus. Dus uh, de van Suzanne van der Laar natuurlijk, van de Pride Amsterdam. Ja, en ik, voor ik denk het voor veel het mensen ja. een, belangrijke, uh, ja, een belangrijke tekst en een belangrijke... Uh, Belangrijk nummer. Ja, je kunt het wel als een Pride Anthem uh, beschouwen. Ja, ja, ja, zeker. zeker. zeker. Dus, uh, uh, ja, joh. En dan zijn we aangekomen bij het laatste interview. En dat interview dat doen we lekker intern. Ja. Uh, en, uh, want uh, <laughs> ja, uh, we gaan het hebben over de toekomst van Rainbow Radio Zandvoort. Uh, voor degenen die uh, het eerste uur uh, hebben moeten missen. Um, uh, ja, dit is de laatste reguliere uitzending van Rainbow Radio Zandvoort. Eind van deze maand hebben we natuurlijk nog de Pride to the Beach-uitzending. Maar vier jaar geleden zijn we ook op deze 1 juli of de begin juli... Ja, voor begin. de allereerste keer ja, zijn ja. wij begonnen. Um, omdat uh, uh, ja, uh, er was corona. En ja. uh, uh, wij werden eigenlijk zeg maar, allemaal natuurlijk uh, collectief... Uh, uh, ja. ja uh, mochten niks. Mochten niks. Gewoon. We mochten niks. Ja, mochten en niks. hoppa, daar, daar, daar gingen onze Pride of the Beast ja. uh, op ja. en dergelijke. En daar hebben we uh, leuke fondsen voor weten te vinden met pop-up DJ's die door de straten reden en de Pink Poetry uh, uh, Trail, hè, dat je gedichten uh, in abris kon lezen en dat soort ja, en, en, en, en die hoepels, die 1 uh, meter, die, een die, meter een 50, meter hoepels die door de, door de straten gingen. gingen. Ja, is, uh, ja, ja, ja. En, uh, en een van de fondsen uh, was op uitnodiging van, uh, van Leon uh, yep. destijds natuurlijk ook van. Uh, Jongens, maken jullie een programma op uh, uh, ZFM? En ja. daar zijn we ZFM Zandvoort nog steeds ontzettend denkbaar, dankbaar voor. Want um, uh, we deden een try-out. En dat was dus inderdaad nu. Ik hoor iets. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, oké, oh, oké. Okay, okay. Onze technicus heeft even een verrassing, maar die, die kwam er een beetje doorheen, om het zo maar te zeggen. Um, uh, we deden een try-out en dat was precies vier jaar was dat geleden. En uh, uh, dat smaakte naar meer. En toen kwam de pride-uitzending. Ja. En vervolgens waren wij, uh, zeg maar. Uh, elke eerste maandag van de maand. Uh, op de radio te horen. De radio te horen. Ja, ja. En in eerste instantie deden we dat met z'n tweede... met wisselende uh, uh, technici. Ja. Ja. Uh, kan dat achter gewoon misschien uh, even weg? Ja, die, die moet nog heel even... Of ik weet, fijn, ik ja. weet wat je bedoelt. er gaat zo direct over. Ja. Een klein stukje even naar ja. luisteren. Maar hij uh, verwarde een beetje. Ja, precies. <laughs> ja. uh, en ja. ineens was daar uh, Jelmer, uh, zeg maar... die erbij uh, kwam met... Uh, beginnen met een column, geloof ik. Alleen nog. Ja, een column over een... We deden het volgens mij toen nog een beetje op thema. Ik weet, juli 2021 deed ik mijn eerste column op de radio. Jo. Um, uh, en ja, het, het was sowieso heel fijn. Ik was eerder al bij jullie in de uitzending geweest... om over mijn coming-out te vertellen, vanwege coming-out day. Um, uh, nou, en nog steeds een hele fijne plek en een fijn programma... dat, uh, dat denk ik, ook veel heeft gebracht. En ook waar ik mijn in, creativiteit in uh, kwijt kan. Want uh, ik doe die column nog steeds natuurlijk. Ja. En dat... Uh, is uh, heel fijn om te doen en dan kan je veel, uh, ja, veel in kwijt. En uh, het is sowieso heel leuk om het met jullie uh, de afgelopen tijd uh, te hebben gemaakt. En uh, ook fijn dat het zo heeft doorgezet, zo lang. En uh, dat we eigenlijk straks de vijfde Pride-uitzending gaan maken. Ja. Want het is natuurlijk vier jaar, maar dan is het vijf keer. En, uh, ja, ja. Ja. En dan dan de... Dus jullie ook heel erg bedankt daarvoor. Nou, eh, nou dankjewel. Uh, Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. We, we, we vonden het zeker niet vervelend, <laughs> ja. want anders hadden we het niet zo lang volgehouden. <laughs> en dit is eigenlijk een lustrum. En met dat lustrum uh, uh, geven we straks ook het uh, sokje door. Maar daar gaan we zo direct even over door. Um, want uh, daar kwam natuurlijk ook op een gegeven moment Isabel uh, om de hoek kijken. Uh, onze technicus. En uh, waar heb jij ons nou uh, mee verrast? Wat probeerde je nou uh, de, de, de, de tussen te mixen? Ja. Ja. We gaan, we gaan even vertellen. Wat, wat je laat horen is eigenlijk zeg maar de allereerste uitzending die, uh, die je hebt gevonden. Ja. ja, dat was niet de eerste dat was uitzending. Niet de eerste, nee, nee, nee, dat is wel... Uh, <laughs> <laughs> Optimaal. ZFM. <laughs> Ja, dat nou, is al de achtergrond. Ja. Wij draaiden dus in ieder geval een van de, van de nummers. En uh, onze techniek is nog steeds ziek, dus dat hoor je ook op de achtergrond. Gezondheid. Uh, we gaan uh, met een klein kort interviewtje beginnen. Uh, Jelmer. Ja, want uh, we willen natuurlijk dit ja, programma niet, uh, uh, niet uh, hey, laten Green. verdwijnen in de, de, van ZFM Zandvoort. Uh, zolang die uh, lokale radiosender uh, nog bestaat, willen we natuurlijk graag ook de... De kleur, het kleurrijke programma van de zender behouden. Uh, en dat betekent dat we eigenlijk op zoek moeten naar vooral nieuwe mensen... en een nieuwe invulling misschien ook wel. Uh, ik denk ook dat we een groot deel van hoe het programma in elkaar zit... was gewoon echt een goed format. En dat we dat ook wel zo op die manier moeten behouden. Het, het eerste wat gaat veranderen aan het programma... even een korte samenvatting tussendoor... er komt dus een doorstart... Hey dat, maar, was, dat, was, dat, dat was, was het nieuws, dat leer je als eerst altijd beginnen met het nieuws... en ja. daarna uitweiden <laughs> en uh, het minst belangrijke als laatst. Dus uh, nu, kan je, nu kan jij het uitzetten, de radio, nee. Um, um, uh, het komt dus terug, wanneer is nog niet helemaal duidelijk... maar iedereen die vast vaste luisteren is van ZFM en ook de lokale media weet te vinden... Uh, die zou dat vast uh, wel lezen en horen, uh, wanneer het dan terugkomt en op welke manier... Ja. Maar het eerste wat wij eigenlijk gaan veranderen... en ik zeg wij, want de enthousiaste meiden Wendy Moore en Rochelle Piet... die willen hier ook heel graag aan, aan meewerken. En wie weet dat het COC met hun jongeren ook nog iets kan betekenen. En dat we toch een doorstart gaan geven en toch nieuw leven in gaan blazen. En dus ook een nieuwe opzet. En eigenlijk het eerste wat gaat veranderen is... Waarschijnlijk wel het uitzendtijdstip. Want kijk, tussen 12 en 2 de eerste maand van de maand was natuurlijk, is natuurlijk een heel lange vaste waarde geweest. En echt, uh, nou ja, wat iedereen bij iedereen in het ritme zat. Uh, maar het is voor gasten en ook voor onze eigen tijd misschien handiger als het verplaatst naar de avond. Uh, dus voor het avondpubliek van de radio dat het dan uh, te horen is, ons programma. Het zal voor nu nog gewoon Rainbow Radio Zandvoort blijven heten. Want dat vind ik nog wel een echte... Uh, een, een, een goede naam die, ja, die je gewoon niet zomaar moet veranderen... want anders kan het net zo goed een ander programma zijn. Um, maar we gaan dus door. Wanneer en hoe, dat horen jullie nog. Uh, misschien is daar uh, bij de Pride-uitzending op 29 juli al meer over bekend... Uh, maar dat eigenlijk even voor nu. Dus uh, we, we zijn ermee bezig... en weten dus dat het niet straks stopt op 29 juli... maar dat we uh, de verhalen blijven vertellen... En, uh, ook de nieuwtjes met jullie blijven delen en dus de gasten blijven hebben die uh, ons kunnen informeren over lokaal, regionaal... maar eigenlijk ook nationaal en internationaal LBTI nieuws en verhalen. Uh, ja, dus daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee en uh, dat het toch doorgaat en uh, toch door, uh, ja, dat we toch doorgaan met het programma. Uh, ondanks dat we natuurlijk de, de harde kern moeten missen, maar... Uh, Gaan we, gaan we bouwen, aan een, gaan een we bouwen nieuwe aan een nieuwe harde kern. Precies. Precies. Ja, dat komt wel helemaal goed. Het ja. Ja, nee, dat, dat is erg gaaf om te horen zeg maar, dat, uh, dat, dat er zeg maar, meerdere zijn om het op te pakken en het uh, door te starten. Ja. En uh, uh, ja, uh, ik ben heel nieuwsgierig naar het nieuwe format. Inderdaad, dat dan op een gegeven moment uh, natuurlijk gaat, uh, gaat groeien van het ene naar en het andere. En mm -hmm. ik denk zeker ook dat we even onze luisteraars moeten bedanken... Ja. Uh, want uh, ja, als je op onze Facebookpagina kijkt, dan zie je dat we toch een flink aantal volgers hebben. Ja. En uh, het leuke is daarvan dat we echt niet alleen met Zandvoort en Regio bezig zijn. Hè? Er nee. wordt geluisterd naar midden-Nederland, uh, de Kop van Noord-Holland en dergelijke. Dus er zijn op verschillende plekken zijn de mensen ja. die... Uh, en dat is het mooie van radio natuurlijk. Dat ja. je een groot bereik hebt. Helemaal, omdat je nu via internet kunt beluisteren. Dat je niet meer afhankelijk bent van Het die FM. Het eerste FM's. interview. Uh, ja. Dus ja. Dat, uh, uh, ja, dat is fijn. Dat, dat, uh, dat iedereen kan luisteren in heel Nederland of in Australië of in, uh, in Amerika. Dat ja. is nou, ja. dus ik bedoel, waar je ook bent. Ja. Dus dat is leuk. Ja, super. Ja. Ja. Nee, ja. Bij Pride uh, at the Beach uh, uitzending, uh, dat is 30 juli. 29. Oh, 29, 29. Oh, ja, 29 ja, juli ja. natuurlijk. Dan, uh, dan zijn we er weer. En ja. dan uh, gewoon wel op de reguliere tijd. Ja, Nog wel zeker. Even. Nog uh, tussen 12 en 2. En er komt ook een uh, programma daarna hè? Ja. op de locatie. Ja, ja, Kunnen ja, precies. we daar misschien zo meteen wat over vertellen? Dat we nou, er is niet heel veel tijd heeft, meer. Ik nee, denk, denk dat we maar bij de agenda het oh, een de en ander even moeten vertellen. Ja. Oh, ja. Dus ja. Komen we komen straks eventjes terug. Maar tot zover even de interview. Weet dat er een doorstart aankomt. Komt uh, nog even geduld, maar we gaan eerst even gewoon luik, uh, luisteren naar Elton John. Elton John. Elton John. Elton John. Met, met uh, niet zong. Hier is Elton John, Rainbow Radio Zandvoort. Ja, hebben we muziek? Isabel, ik, Isabel. het zijn leuke ideeën, uh, maar je moet ja, maar, je er niet, niet in de regie gaan bemoeien, want dan wordt het ja, een als, ik zeg, als ik zeg niet doen, dan moet je het niet doen. Ik was Dat geeft, geen zin. Nee, ik was geen Nee, Ik zei, was geen podcast. Ja. Ik zei, niet doen. Sterren je grazen stijl. Cut me to the with your Ja, we draaien hem even weg, want we willen toch nog even terugkomen om uh, toch nog even een belangrijk item uh, van Pride to the Beach uh, ten tonele te voeren. Want afgelopen vrijdag ja. was de opening, zeg maar, van Pride to the Beach. Uh, en dat uh, gebeurde met tegelijkertijd de opening van de Pride-expositie van de Roze Kunstlijn. Ja, zeker. En het was uh, trouwens een heel gezellig, uh, gezellige bijeenkomst. Uh, ja. Heel veel mensen kwamen erop als. Het was druk in het oude raadhuis waar vroeger de wethouders zaten en nu... Uh, ja, een cultureel hart uh, is van Zandvoort. Stichting Beleef Zandvoort zit daarin... en daar hebben we dit jaar mee samengewerkt. Uh, elf verschillende kunstenaars uh, laten daar hun kunst zien in de expositie. Uh, together, samen. En eigenlijk doordat ze verschillende stijl hebben... maar wel samen in één ruimte. En uh, contrasteert dat ook af en toe een beetje. Maar ja, dat is juist het thema. Uh, Ron van der Heijden, G. Timmerman, Donna Corbani... Carla Emming, Mark Hagemans, Daniil Makarov, Fred Roosart, Soekzet, Youssef Abo, Elgmat en Peter Oosteruit en Malerne Scherps, Hele mond vol, maar dat zijn dus de elf <laughs> kunstenaren die te zien zijn. Uh, vanaf nu, eigenlijk al een week lang, tot en met het Pride at the Beach weekend. Dus uh, tijdens Pride at the Beach ook op de maandag en de dinsdag. Maar anders in de weekenden tussen 12 en 5. En in afwisselende aanwezigheid van de kunstenaar zelf. Um, zodat zij nog beter hun uh, verhaal bij hun kunst kunnen vertellen. Uh, er staat ook wel vaak informatie natuurlijk bij uh, waar de expositie van hun over gaat. Maar het is toch leuk als je hunzelf ook uh, Ja, meet, meet en and greet ja. Ja. ja Zeker leuk. Ja. Nou En uh, met dit agendapunt hebben we volgens mij uh, alles verteld voor, uh, voor deze uitzending. Ja, ja volgens uh, mij ook. Nogmaals, uh, uh, de laatste uitzending dan... Officieel is de Pride-uitzending. Uh, 29 juli zien we ja. elkaar weer. Ja. En op het Stationsplein. Ja. Bij of Bijna in de locatie bij Weina Zee. <laughs> en uh, uh, ja, graag dan. Ja. Dankjewel Ronald. Ja. Uh, dankjewel Anja. Dankjewel. Dankjewel Joma. Dankjewel Isabel. <laughs> en dankjewel Isabel. En, en dankjewel Els ook. Ja, dankjewel Els <laughs> natuurlijk. <of laughs> dankjewel. We allemaal. gaan er lekker uit met hoe kan het ook anders? Somewhere Over the Some. Rainbow. Met een... Ja.